10 uur. NTO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Aan tafel nog steeds de spraakmaker van de dag. Gerdy Verbeet en Bert Huisjes, directeur van Omroep WNL. En aangeschoven Anne Fleur Dekker. Zij werkt sinds kort bij Joop.nl. Goedemorgen. Vorige week maandag begonnen. Goedemorgen. Yes, vorige week maandag. Hoe bevalt het bij Joop? Heel erg goed. Ja? Ja, ik, ben echt, uh, ik zit heel erg op mijn plek. Je zit op je plek. Goed. Gaan we het zo verder over hebben. Uh, en onder meer over het jubileum van shownieuws. En of het tijd wordt voor zo'n programma bij de publieke omroep. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman.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 Kim heeft aangegeven bereid te zijn te praten over het nucleaire programma... van Noord-Korea en een eventuele ontmanteling daarvan. Hoogleraar Korea studies Remco Breuker waarschuwt voor al te veel optimisme. Noord-Korea heeft nu gezegd dat ze afstand van de kernwapens willen doen... onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn nooit veranderd, dit hebben ze altijd gezegd. Tien jaar geleden, twintig jaar geleden. De voorwaarden zijn terugtrekking van Amerikaanse leger vanuit Zuid-Korea. Weinig kansen dat gaat gebeuren. We zijn nog niet echt heel veel verder gekomen met andere woorden. De ontmoeting tussen Trump en Kim zou in mei moeten plaatsvinden. Over waar het zou moeten gebeuren is niets gezegd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen binnenkort zitten veel gemeenten... nog te springen om stemmetellers. Ze hebben uitzendbureaus ingehuurd om mensen te vinden die stemmen willen tellen. Behalve voor een nieuwe gemeenteraad moet er ook gestemd worden... in een referendum over de inlichtingenwet. Het bezoek van een Turkse oud-minister morgen aan de moskee in Deventer... gaat niet door. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Den Haag en Ankara... tot de conclusie zijn gekomen dat een bezoek nu niet passend is. De Turkse politica zou in Deventer spreken op een bijeenkomst met vrouwen.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 Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org hebben acties zoals Black Friday flink bijgedragen aan de groei. De andere kant van de medaille is natuurlijk wel dat dat wel gebeurt tegen wat lagere prijzen. Want wat je ziet is dat veel van die online aanbieders dan vervolgens ja, toch ook wel gaan stunten met prijzen. Lagere prijzen aanbieden aan, voor, die, voor al die prachtige artikelen. Ja, en dat drukt natuurlijk wel de marge. De winstmarges zijn bij Wipwinkel sowieso klein. Zo had Coolblue vorig jaar een omzet van 1,2 miljard euro. De winst was nog geen 10 miljoen euro. De Belgische rapper Damso gaat toch niet het officiële WK-lied voor de Rode Duivels maken. Volgens Belgische media heeft de voetbalbond met hem gebroken. Op de keuze voor de rapper kwam veel kritiek van onder meer de Vrouwenraad. Omdat hij bekend staat om zijn grove vrouwonvriendelijke teksten, zegt correspondent Sander van Hoorn. Die beslissing gisteravond die had er alles mee te maken... dat de Vrouwenraad, een Belgische vrouwenbeweging... druk heeft uitgeoefend via sponsoren. Zoals bijvoorbeeld telecomgigant Proximus. Ja, en toen zag je het gaan schuiven. Toen zag je gisteravond laat ook binnen de Voetbalbond oneenigheid En daar hebben ze dus uiteindelijk het besluit genomen. Maar ja, vanwege het grote geld... is nu toch wel een beetje de analyse in België. En het gevolg is dat België nu geen officieel wk lied krijgt. Het weer...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 We hebben nog een paar files van de ochtendspits. Het is uh, tien minuten vertraging ongeveer voor de A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Raafstein... bijna een half uur. En ook een half uur voor de A59, Sirikzee richting Os. Tussen Os en Knopend Paalgraven. Dat had te maken met een ongeluk. Alle rijschokken zijn daar weer open. Tussen Deurne en Horst Zevenem rijden geen treinen door een seinstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 Spraakmakers en de media. Gerdy Verbeet is nog steeds hier en WNL-directeur Bert Huisjes... en ook is aangeschoven Anne-Fleur Dekker. Sinds kort werkzaam bij joop.nl en nieuw in ons mediaforum... Anne Fleur, hartelijk welkom. Dank je. Um, jij hebt medig, menig mediastorm doorstaan, zou je kunnen zeggen. Ja, dat... uh, introduceer jezelf even, want ik denk niet dat iedereen weet wie Anne Fleur Dekker is. Ja, dat schijnt inderdaad mediastorm doorstaan. Ik heb uh, een jaar geleden eigenlijk een beetje begonnen. Ik schreef altijd al uh, voor de diverse media en toen schreef ik een artikel over Thierry Baudet... Ja. Um, wat niet heel erg uh, goed gevallen was en um, waardoor ik een maand heb moeten onderduiken. Ja, wat had je gezegd? Okay, weer. Eigenlijk, eigenlijk heel erg, best wel weinig. Dat het een seksist is. Ja. En gewoon met een aantal uitspraken die hij zelf in zijn eigen artikel had geschreven. En dat, dat is volgens mij het kortste artikel wat ik ooit ook heb geschreven: 250 woorden, helemaal niks. Maar goed, dat. Uh, ja. En dat riep heftige reacties op? Ja, ja. precies. En, en jij bent tot inkeer gekomen? Ja, nou, op een gegeven moment, want je hebt uh, het sectarische, radicale linkse uh, uh, de tunnelvisie verlaten. Ja, Daar had je genoeg van. Nou ja, ik heb een maand geleden, inmiddels ongeveer, heb ik ge, uh, ben ik uit de kast gekomen. als zijnde persoon die ook vrienden heeft die op Forum voor Democratie stemmen. Ja. En um, dat is uh, blijkbaar heel erg radicaal in 2018, om dat uh, te zeggen: dat je gewoon met iedereen zou moeten kunnen praten. Ja. En, um, Ook weer boze reacties? Ja. En bedreigingen zelfs? Bedreigingen, ja. Het is eigenlijk best wel typisch. Een jaar geleden werd ik bedreigd uit extreem rechtshoek... Ja. en uh, nu uit extreem linkshoek. hoek. Dus uh, ja, het is erg gezellig. Ja. Ja. Mijn moeder zei altijd... alles wat te is, blijft er ver van. Ja, mijn moeder zegt precies hetzelfde. Ja. Nee, en daar hebben ze denk ik moeders wel gelijk in. Ja. Dan ben je een beetje liberaler geworden. In plaats van... Zo heel links. Ja, ik, ik, ben, ik ben gewoon links. Ik bedoel, in, zeg maar mijn economische standpunten... Et cetera, die zijn niet veranderd. Ik denk alleen dat het niet een goed idee is... om mensen van het debat uit te sluiten... Oh, en niet zin, om niet met elkaar ja. te praten. Het ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dialoog ja. houdt ons uh, staande hier in, in Nederland. We ze ja. niet met elkaar meer praten... het geldt voor de hele wereld. Dus het is hartstikke goed dat je ook in je vriendenkring mensen hebt die niet precies zo zijn, zijn en denken als jijzelf. Ja, ja. Gerdy Verbeet, wil jij even de moederrol op je nemen, nu? Oh, dat doe ah, ik. Ja, vanzelfsprekend. Spreek anderfleur is helemaal geen. Stimulerend en vermalen toe. Ja. Nee, helemaal niet. Ik vind nee. hartstikke, dat ze hartstikke goed bezig is. Het, uh, je moet altijd het gesprek willen aangaan en ja. argumenten willen. En van elkaar uh, kunnen uh, leren en dingen opsteken. Ik bedoel zelfs van de bijdrage van meneer Huisjes. Spreek ik altijd wat op. Zelfs. Ja. Ja, maar ja. Vind ik vind het ook bizar dat je <laughs> helemaal niet naar mening zou kunnen luisteren. Stel, iemand ja. komt met een, met, een met een punt waar je nog zelf nooit over na hebt gedacht... Um, en dan luister je daar niet naar alleen omdat diegene van de verkeerde partij is ja. tussen aanhalingstekens. Toen ik op de stoel zat in de kamer heb ik heel vaak als ik uh, uh, woordvoerders van andere partijen hoorde... dacht ik ja, die heeft ook een punt en die heeft ook een punt. Ja. En ja. dat kan gaan van links tot rechts. Het gaat om dat mensen op een goede manier tot hun standpunten komen. Ja. Maar ja. anne jij was aanvankelijk, stond je niet zo open. Hè, nee. voor, voor andere inzichten, noem ik het maar even. Uh, nee. Van een andere bloedgroep. Uh, is dat dan uh, onbezonnen uh, nou ja, uh, je leeftijd, je, je, je enthousiasme? Of is dat, uh, nou is ja, als... dat dan een inzicht? Inzicht dat komt. Ja, in een retrospectie terugkijken. Nee, dat ik denk het wel. En ook ja, toch de bubbel waar ik in zat, hoor. Mm. Je bent daar ik noemde het sectarisch denken. Ja. Ik, ik zat echt wel in een omgeving van uh, mensen uh, echt op de extreem linkse kant van het spectrum. Um, ja, je houdt een soort van uh, ja, sectarisch denken in stand. En het wordt ook gewoon dan niet geaccepteerd dat je vrienden hebt erbuiten. En die had ik wel. En nou ja, daar ben ik dus nu voor uitgekomen. En dan krijg je dat achter je aan. Ja, maar is Joop dan niet ook een beetje... Joop.nl ook niet een beetje sectarisch? Want dat is ook wel behoorlijk uitgesproken naar één maar kant toe. Ja, op zich, weet je, ik, ik, wat, ik... Baudet is altijd slecht. Wilders is verschrikkelijk. Mark Rutte is erg. Uh, en dan zou ik maar zeggen, zo en zo en zo nee, verder. ik denk dat Joop biedt wel... Uh, uh, ruimte voor verschillende meningen. En wat ik bijvoorbeeld gisteren weer heel erg prettig vond... was dat er een opiniestuk verscheen over uh, iemand die had geschreven... hoe erg hij het vond dat bij één politieke partij... Mm -hmm, uh, zich Simons. niet ja, achter het antisemitisme pakt in Amsterdam heeft geschaard. Terwijl, ja, dat, dat is ook best wel... Uh, werd volgens mij ook niet helemaal lekker ontvangen. Omdat, uh, nou ja, dan krijg je gelijk weer... Ja, heb jij toch ook een heel groot punt van gemaakt op Twitter? Ja. Ja, dan nou, ook terecht. Maar, ik uh, ja. Ja, ik vind, het, ik vind het heel erg raar. Kijk, ik, ik, ik snap... Ergens waar het vandaan komt in die zin. Um, zij halen, er wordt een definitie aangehaald. die uh, Nederland zelf niet erkent. van wat antisemitisme is. Daar staat eigenlijk. Ja, zij halen eruit dat je geen kritiek zou mogen hebben op Israël. Maar dat, mm -hmm. dat, dat, dat staat is niet er helemaal zo. niet. Dat staat er helemaal nee. niet. Het is alleen je mag. In, zeg maar Israëliërs niet bedreigen omdat ze toevallig de Israëlische nationaliteit hebben. En op dat punt tekenen ze dan niet zo'n antisemitisme-pakt. En dan denk ik, dan ben je blijkbaar zo'n uh, partij die opkomt voor minderheden en tegen racisme. Maar nou, dan sluit je die maken... gemeenschap weer uit. Ja, maar dat heeft te maken met een enorm pro-Palestijns. Okay, ja, Oké, voordat wij deze we, en dat is, het het dit dan niet tot ja, een op, normaal op... Ja, precies. Ik ga even uit, in Bert uh, en Anne Fleur... voordat ja. we dit <laughs> helemaal gaan... Uh, gaan uh, het palestijnse israëlische conflict gaan oplossen. Uh, wil ik even naar Rusland kijken. Want, Anne Fleur, dat is... en dat vragen we altijd aan uh, de deelnemers aan dit forum... jouw mediamoment. Ja, dat ja, het is niet één moment. Het is een uh, wat, wat langere tijd. Een fenomeen. Een fenomeen. Hoe uh, Rusland en ook Russische mensen uh, in de media ja, uh, geportretteerd worden op dit moment. En ik schrik er best wel van. Ja, het is een hele eenzijdige gegeven, het, lijkt, het lijkt soms echt alsof je weer in een soort van jaren 50 zit met een Russian scare. Um, Mensen die, die ja, er wordt een heel eenzijdig bericht gegeven. Negatief bedoel ik. Negatief, je? ja. En wat ja. ik heel erg typisch vond, bijvoorbeeld uh, afgelopen weken was dat programma News of Nonsense. En alles wordt weer qua fake news, uh, bots, trollaccounts... wordt weer op Rusland afgeschoven. En natuurlijk, hè, je, je, het commentaar op Rusland of op Poetin, dat is volkomen legitiem. Maar er zitten ook gewoon andere kanten van het verhaal. En van de week las ik um, wel een goed stuk in uh, noot De Telegraaf waar Russische Nederlanders werden geïnterviewd. Ja, een stuk van wie het duk, hè? Ja, klopt. Um, Russische Nederlanders werden geïnterviewd. Interviewt, die ook merken dat het klimaat in Nederland voor hun zelf onprettig is. Dat ze altijd zich moeten verantwoorden. Ze voor... hebben daar last van, van Precies, die beeldvorming. feestjes. Altijd weer zich moet voor Poetin moeten verantwoorden, et cetera. En het zijn 30.000 uh, Russen in Nederland ongeveer... Um, dat vind ik best wel heftig. Ja. Um, is een voorbeeld ook, en dat wil ik je even voorleggen... Uh, bijvoorbeeld rondom het aftreden van Halbe Zijlstra... toen zei Alexander Pechtold uh, in de Volkskrant... ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zelf zijn fouten recht zet. En dat ging erover dat Halbe Zijlstra net had toegegeven... dat hij een fout had gemaakt. En toen uh, was Pechtold om Zijlstra te steunen... kwam met, dit, met deze opmerking. Ja, en ik denk, er was best wel weinig ophef over. Er hebben wel een aantal Russische Nederlanders... hebben aangifte nu gedaan wegens discriminatie. Maar ik denk dat als die ophef niet... Uh, uh, die ophef die is er niet. En die is er niet omdat het klimaat zo antirussisch is... Ja. Dat kritisch vermogen is er niet meer. Mevrouw Verbeet, was dat handig van Pechtold? Om alle nou, Russen ik, op die ik heb manier die, over één kant heb, te scheren? Ik heb die uitspraak van hem toen begrepen als een Russische politicus. Ja. En dat is blijkbaar in de Russische politiek... is het uh, bekennen van ongelijk trouwens. Dat is in veel landen zo... nou niet zo uh, vanzelfsprekend. Hè? Maar ja, ik, ik ben deel zeer je mening over de Russen. Uh, mm -hmm. zeg maar als, als, als samenleving heb, heb, dan hebben we helemaal geen beeld van hoe dat nee. is. Nou ja, dat, nu... dat beeld wordt natuurlijk wel bepaald... door een aantal zaken die wel degelijk spelen. Bijvoorbeeld uh, als je even naar de, uh, de persoon van Poetin kijkt... en zijn uh, ik noem het even opscheppen over zijn uh, kern, ja. kernkwaliteiten. Ja. Het vriendjes zijn met Assad, verkiezingen waarbij van tevoren helder is... wie er gaat winnen, het hacken, uh, de MH17, dat hele Absoluut, verhaal... de annexatie ja. van de Krim, de homowetten, het vastzetten... Ja. en vermoorden van oppositiemensen. Ja, dat schetst ook niet echt een roodkleurig beeld nee, van het land. En, nee, natuurlijk niet. En maar als je kijkt naar Trump... en naar uh, de, de, de man in uh, Noord-Korea, op een of andere manier... is dit blijkbaar de tijd voor dit soort types. Maar ik heb uh, de afgelopen vakantie dat boek van Pieter Waterdrinker gelezen... Uh, over... Uh, over Rusland. ja, En dan kom je allerlei soorten Russen tegen. Ja. En dat beschrijft hij met een... Je hebt het boek zelf ook vastgelezen. Dan, ja, en ook zijn vriendinnen is Russisch. Het is gewoon een zeer ontwikkelde mevrouw... die ja. Ja, alles van, van taal weet. En, dan, en de kunst in Rusland. We hebben toch allemaal de Russische literatuur gelezen. En dan zie je hoe gevarieerd die samenleving is. Dus dat soort groteske ja. uitspraken over... Uh, Russen moeten we niet doen. Maar Anne-Fleur, hebben wij een negatief beeld van... ik zeg maar even pjotteren... Katja, uit Moskou. Of hebben wij een negatief beeld van uh, Rusland als staat? En dan vooral Poetin. Um, nou, ik denk beide. Uh, vooral van Rusland als staat. Maar, nou ja, nogmaals, je leest in die interviews... dat mensen zich continu uh, moeten, blijkbaar moeten verantwoorden... Ja. voor het land waar ze vandaan komen. Ik denk uh, um, dat het een heel verkeerd idee is... om miljoenen mensen op één hoop te scharen... van dat, dat zijn zulke zulke mensen en die denken zo en zo. Je hebt daar alle meningen van links tot rechts en boven en onder... Ja. Ja. Bert Huisjes, uh, met Amerikanen hebben we een beetje medelijden vanwege Trump. Wat erg dat jullie zo'n president hebben. Nou, en, uh, wij, een deel nou ja. van de journalistiek, laat ik het zo zeggen. En de Russen vinden we stom vanwege Poetin. Is dat een beetje misschien het verschil? Nou, ik vind dat het met de meeste relatief komt bij mensen die er hebben gewoond. Of, of nog wonen. Mm -hmm. ja. uh, Duk heeft natuurlijk jaren in, uh, in uh, Moskou gewerkt en gewoond. Pieter Waterink is al jaren correspondent daar. Dus die proberen iedere keer te zeggen van jongens, wat jullie in Nederland aan het ontwikkelen zijn qua beeld, dat behoeft wel enige nuancering... En uh, dat is wel gek dat deze mensen eigenlijk voortdurend dan uh, uh, gelijk in een raar hoekje worden gezet. Want wie uh, duk wordt, dan een beetje gedemoniseerd. En uh, ja. Pieter Waterdrinker krijgt het dan van langs. Terwijl zijn boek ontzettend goed verkoopt, heb uh, ik begrepen. Ja, maar ja. Dus dat wil niet alles zeggen. Maar dat zie je echt op Twitter. Inderdaad, precies wat jij nu zegt. Dan komt er een nuancering over Rusland. En dan, is het, dan komen de reacties op van notabene Nederlandse politici. Die dan zeggen: nee, dat is niet waar. Terwijl die mensen zelf nooit in Rusland gewoond hebben. En inderdaad, correspondenten en ex-correspondenten die worden. Ja, niet geloofd haast. Nou ja, het toch heeft veel te maken met de, de mh 17 moordaanslag ja. Zo noem ik het gewoon. Uh, waar we gewoon honderden mensen uh, gewoon uit de lucht geschoten zijn, terwijl ze op vakantie gingen. Um, uh, wij hebben een beeld van dat Rusland daarachter zit, bij wijze van spreken ja. ook de raket heeft afgeschoten. Uh, wat we nu hebben vastgesteld is dat wij dat het in ieder geval Russisch apparatuur was, dat er mensen bij waren die uh, Russisch opgeleid waren en in Rusland wonen. Wat niet wil zeggen dat het. Per se uh, onder de bevelstructuur stond van Poetin. Dat weten wij niet. Alleen, het heeft er wel alle schijn van, omdat ja. hij toch daar de hoel aan het ontwrichten was. Maar dan is het toch uh, nogmaals niet zo gek dat wij hier niet zo nee. heel erg positief denken op dit moment? Nee, over en uh, kijk, waar we, we moeten ook niet vergeten dat, zeg maar, zeggen, de media in Rusland best wel uh, propagandistisch is. In, in hun keuze voor anti westerse berichtgeving. Ja. Dus dus wat hier ja, gebeurt, dat is ook weer een reactie. Dat is ook weer een reactie. Maar ja, hoeveel, hoeveel alternatieve scenario's... Wel, wel niet hebben gehad in de Russische media... voor wat er zou zijn gebeurd met onze MH17. Ja, ja dat is ook wel schokkend. Weet je wel? Daar zeggen gewoon fantasieverhalen bij. Ja, Anne Fleur, hoe zouden de media moeten zorgen... dat we dan wel dat genuanceerde beeld krijgen van de Russen? Waar, waar zie jij dan uh, licht... Uh, ik denk dat het sowieso een goed idee is om ook artikelen te plaatsen. Ik las dus bijvoorbeeld uh, ook weer in dat artikel... dat een, een, een journalist die een wat genuanceerder... of een, een wat ander beeld uh, over uh, de Oekraïne-kwestie uh, op dat moment... probeerde te plaatsen dat het nergens geaccepteerd werd... omdat het uh, te pro-Russisch zou zijn... Mm -hmm. Uh, ik denk dat, dat de media je verantwoordelijkheid hebben... om wel zeg maar, beide kanten te faciliteren. Ja. En daarop en, hameren. En de publieke oproep ja. zou... Nou ja. bedoel, stel nou dat je een, een mooie reisreportage zou maken... En reis, ja. zijn zijn China ook. nu ja, geweest Precies. Maar je, Zo zou, je zou twee... Nou, Jelabra ja. Portius ja. heeft gedaan. Weer Duk ja. en Dirk Sauer. Ja. Een, een rechtse persoon en een linkse persoon. En die zou je hun Rusland laten zien. Ja. Nou, Dat zou echt heel verrijkend zijn. Dat zou ons ook een beetje het beeld kunnen laten bijstellen... van wat ja. daar gebeurt en hoe ja. we dat moeten interpreteren. Want ja. dat is wat wij natuurlijk niet goed kunnen... Ja. We kunnen het niet goed interpreteren wat daar gebeurt. Nee, lijkt me een goed idee. Nee, ik, bedoel, ik zou het ook heel aangenaam vinden als je in het buitenland... door bepaalde Nederlandse politici heel Nederland... de politiek over één kamp gescho uh, geschoren wordt. Zeker. Dus datzelfde moeten we bij andere landen ook niet doen. Ja. Zullen we het gaan hebben over shownieuws? Uh, prima. Ja, daar is hij. Gefeliciteerd met de verjaardag van shownieuws uh, allemaal. Want dat bestaat vandaag 15 jaar. En daarom is er vanavond een feestelijke jubileumuitzending. Anne Fleur Dekker... Um, ik, ik vind het een beetje uh, moeilijk samen te brengen, uh, Anne Fleur Dekker en Nieuws, Maar is dat raar voor mij of niet? Hoe bedoel je samen te brengen? Ben jij een vervent kijker? Nee, niet nee? echt. Nee, Het is niet, mijn, uh, niet per se mijn cup of tea. Hoewel, ik moet wel toegeven... Ik heb nu tegenwoordig wel... Ze zetten hun uh, een fragmenten op YouTube bijvoorbeeld. Korte fragmenten. Dat ik wel eens in zo'n loop kom. Dat je s'avonds met je laptop en een glaasje wijn ah. zit. En dan toch even... oh jee, Ik wil wel weten waar dat over gaat. Als een echte dat millennial. Meest. Ja, het ja, zus van de Gordon, weet je wel wat van inmiddels. De zus van Gordon. De, en de zus, zus van Gordon. Gordon? Ja, die is boos op Gordon ook. Oh. oh, nee, dat wist die ik nog niet. Die heb je dan weer even gemist. Nee, Komt die heb ik gemist. Op YouTube waarschijnlijk. Ja. Zullen, we, zullen we even naar een compilatie gaan luisteren? Gewoon omdat het altijd zo lekker is, van die 15 jaar. Goedenavond. Estelle Cruijff zal de zomer van 2012 niet snel vergeten. Haar scheiding van Ruud Gullit slaat in als een bom en wordt breed uitgemeten in de pers. In 14 oktober vorig jaar ben ik uh, gearresteerd. Frank Masmeijer, die verdacht wordt van betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel... ontloopt al maandenlang alle media. Tot nu toe. Is het waar dat er ook werd gesproken op dat moment... van uh, de trouwring van uh, meneer Hoes? De beroemde volkszanger Frans Bauer... stapt in het huwelijksbootje met zijn Marista. Uh, uh, ik ben er weken mee bezig geweest. Hé, hey, dit is ook weg. Hey, dat is er ook niet meer. Uh, uh, alles is weg. De kaasplateaus. En, en dekbeden die Maxima en Willem-Alexander ook hadden. Dus uh, niks, weg, weg, weg. Ja, dat was een memorabele hè? Dat was toch de, uh, de moeder van Jan Smit? Ja. Het nou, is echt, uh, nadat het uit was met Jolante. En die had dan alle spulletjes meegenomen. Ja, dat is echt een, inderdaad een memorabel uh, televisiemoment. Wordt ja. wel, wel best wel vaak aangehaald als dus een soort grapje. Van, ja, is een een classic. ja, En de theedoeken ja. en de kandelaars. Ja, is echt en, een classic. Ja. Ja. Uh, mevrouw Verbeten, heeft u wel eens uh, uw opwachting mogen maken in shownieuws eigenlijk? Voor zover ik weet niet. Voor zover u nee, weet ik weet niet. Ik, maar u bedoelt al, dat er iets over mij gezegd is? Ja, ja ik geloof dat ik één keer. Uh, omdat ik iets aan mijn pols had of zo. Dat er toen uh, reuze. ik uh, keek ook een, een beterschapskaart van iemand uit Nederland. Terwijl ik niet eens wist dat het bekend was dat ik geopereerd was aan mijn hand. Ja. Dus dat was, ik weet nu heel Nederland. Maar um, uh, dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ik ben Eerlijk gezegd zelf geen kijker van het programma. Nee, nee. nee, nou zitten we hier gezellig een beetje te reutelen uh, over shownieuws. Maar Bert, jij ziet meer in het programma. Hè? Het heeft wel, het, het, het, jij ziet wel de maatschappelijke waarde er ook van. Ja. Nou, ik, vind het, uh, ik vind het heel knap dat ze al 15 jaar uh, heel succesvol uh, in de eten zijn. Of op de kabel zijn. Uh, en het, het is ook heel aardig om te weten hoe dat programma tot stand is gekomen. Want ja. Kijk, we hebben natuurlijk de opkomst gehad van onze commerciële zenders. Hè, dat wij naast de publieke omroep ineens commerciële uh, afzenders gingen krijgen. En die hebben altijd uh, heel erg moeten letten op hoe zij positioneerden. Dat ze wat anders brachten dan die publieke omroep. En uh, dat begon eigenlijk al met de SBS, dat ze met Hart van Nederland begonnen. Dat was echt een programma wat heel erg uh, gebaseerd was eigenlijk op de Telegraaf. Uh, ze probeerden heel erg um, uh, buiten de instituties te blijven. Hè? Geen officials, ja. geen woordvoerders, maar echte mensen ja. met echte verhalen. Ja, dat ken ik wel, ja. Um, ja. Uh, het zat ook in Hart van Nederland. Ja, het ja. was een rubriekje in Hart van Nederland. Ik ken ik beide mensen die er toen over gingen, moet ik eerlijk zeggen. De een was Erik van Stade, van, nu de baas van Afro Tros. De ander was Fons van Westerlo. En ze hadden een hele grote discussie dat het rubriekje... aan het eind van het Hart van, uh, Hart van Nederland... of dat een apart programma zou kunnen zijn. Dus het was een rubriekje van twee, drie minuten. En, en uh, uiteindelijk rees daar ja. het idee bij SBS6... ja, we moeten daar gewoon een shownieuws van maken. Gewoon misschien wel 15, 20 minuten. En een deel van die redactie zegt... ja, dat kan niet, we hebben helemaal niet genoeg shownieuws in Nederland. En uiteindelijk zijn ze het gaan doen... Was Gelijk een enkele kant, eclatante succes. Ja, ja, en waarin en... verschilt Show News uh, even uh, van bijvoorbeeld Boulevard? Nou, shownieuws is in ieder geval minder filijn, vind ik. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, het, zijn, uh, het is ook wat meer gericht op wat mijn vader en moeder leuk vinden te weten... over Jan mm -hmm. Smit en zijn moeder ja. en zijn schoonmoeder en zijn ex. En, uh, en de verdwenen en, Er zitten heel veel familie-issues uh, in. Dus alle levensmomenten, een geboorte krijgen, scheiden. Ja. Alles wat gewone mensen heel erg interesseert... ook over hun buren en hun familie... Uh, dat wordt daar verteld over de bekende Nederlanders. En ja. de bekende Nederlanders in Nederland zijn toch een beetje... een soort halfgoden geworden. Daar wil je alles van weten. Die nou, hou, hebben, alles. Nou, ja, nou, Oh. <laughs> Kijk, wij zijn geen bekende Nederlanders. Uh, Gerry wel een beetje. Uh, Zeker. Fleur is een beetje... Uh, ja. Coming up. Nou, uh, is, uh, Fleur daar, is oh, coming ja, up, ja, zou ik ja, maar ja. zeggen. Ja. Maar over bekende ja. Nederlanders willen ja. mensen graag wat weten. Het is een ja. soort alternatief voor... Uh, hele ja, voor hele bijzondere dingen. Waar je wat voor bril je op hebt, wat voor merken en dat ja. soort dingen. Ja, dat gaat ja. ver. Ja. Ja. Uh, Bert, of ik begon deze uitzending ver. met haar haar. Nee, nog nooit ja, gedaan. Nee, nou, nooit gedaan, maar dat zou je kunnen vragen in shownews. Bert, ik begon deze uitzending met de opmerking... dat jij dit ook wel zou willen, zo'n programma. Ik vind dat de publieke omroep daar iets heeft laten liggen. Dan zeg ik niet alleen voor WNL... Maar dat zou, dat zou ook ergens anders kunnen landen. Hè? Want... Ja. Uh, ik vind dat um, dit werkelijk over iets gaat. Dit gaat over laagcultuur in Nederland. Dit gaat over musicals, over films. Over ja. heel veel Nederlandse producties. En heel veel mensen zijn er als klant mee bezig. zeg maar zeggen, Omdat ze het mooi vinden. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen in die media-industrie... en die theaterindustrie werkzaam. En ik zou best wel goed vinden als bijvoorbeeld... Nou, dat, kijk, wij in Goedemorgen Nederland besteden er al vrij veel aandacht aan. Uh, uh, maar een rubriek als Eén Vandaag... ja dat zou best wel kunnen dat je daar bijvoorbeeld... na de 20 of 25 minuten... dat je een 10 minuten... Ja gewoon oh, shownieuws achteraan zou hebben. En dat zou best wel goed uh, bekeken worden, verwacht ik. Goed bekeken, maar is het ook een publieke taak? Tot slot kort? Ja, het is wel een publieke taak. Want ik vind dat je met een publieke omroep moet je gewoon iedereen bereiken. En ook mensen die misschien wat lager geïnteresseerd zijn. En misschien mensen die aD-lezer zijn, of telegraaflezer, of regionale krantlezer. We kunnen niet met z'n allen de volkskrant zijn. Ja, eh, ja, is, en dat is ja, waar we ja, wel af en toe ja. naartoe dreigen te varen. Het is een beetje de Sandwich formule. Hè? Dat je, doordat je uh, ja. mensen ook uh, dit soort dingen vertelt, dat ze daardoor ook blijven hangen ja, voor, uh, voor uh, uh, ja, ja. zeg maar. Het serieuze wereldnieuws. Ja, ja, ja. dus ook, uh, dat ze ook weten ja. wat er met Trump in de hand is... en met de Noord-Koreaanse ja. leider. Zo blijven ze op de hoogte, Zo op alle fronten. Het. En aangeschoven is inmiddels Lennart van Dijk van Het Taalteam. Goedemorgen, Lennart. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, uh, gisteren was het Internationale Vrouwendag. Maar daarvoor, uh, daarover is wel genoeg gezegd, vind ik... Na de dag ervoor, ja. Oh ja. was het ook een belangrijke dag. komt voor de Ontwoekerdag. Ja, de Ontwoekerdag was gisteren was oh. woensdag in het internationaal. Ja, ik bedoel met uh, genoeg gezegd. Gisteren ging het eigenlijk de hele dag over die uh, vrouwen en de vrouwendag. En dat is goed. Maar vandaag is weer een andere dag. En uh, ik wil het hebben over Ontwoekerdag. Ontwoekerdag? Gaat ja, gaat Ontwoeker, dat dan over? ook zo hard? Na een dagje, ja. of misschien over uh, onkruid. Hè? Okay. De lente komt eraan, ja. maar dat is het niet. Het ging hierover. Een aantal organisaties, zoals de Consumentenbond... en de Vereniging Boekerpolis, heeft deze dag georganiseerd... om gedupeerden te helpen met hun claims. Ja, het is een dag waarop gekeken wordt of je van je woekerpolis af kan. Of je dus kunt ontwoekeren. Of misschien krijg je zelf nog wat geld terug van je verzekeraar... die je een woekerpolis heeft aangesmeerd. Volgens Van Dale is één van de betekenissen van woekeren... het uiterste voordeel trekken van... Nou, dat klopt wel. Alleen is dat wel het voordeel van de verzekeraar wel te staan. Veel lof gisteren op Twitter. Voor het interview met Steven Fry... in de uitzending van DWDD Heimwee. Hier is Adriaan van Dis. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ja, nog ja? Ja, ja, Nee. En die lof die was uh, absoluut terecht. Want het was een prachtig interview met een opvallend taalbegin... Zo so vriendelijk. Gaan we Nederlands praten? Vriendelijk. Yeah, yeah, yeah. Een paar, woord. yeah. yeah. paar woorden. Een paar woorden. Het is een lekkere taal. It's, you think so? Ja, ja, okay. yeah, lekkere. Um, Tijdens de Tweede Wereldoorlog <sus> ja. moesten viele Nederlanders tolpebollen eten. Ja, hij spreekt een beetje Nederlands. Die laatste zin zei hij, ja, die heb ik echt uit mijn hoofd geleerd. Het klinkt altijd leuk he, uit de mond van buitenlanders... alleen komen de meesten niet veel verder dan de clichés zoals deze. Kijk, kijk keke, niet koeven. Ja. En deze Turkse piccolo. We know you from Holland, we give you nice rooms. <coughs> ole, ole, ole, ole. Het is allemaal prachtig. is what can we say? Lekker. Lekker, ja. Ja, maar even terug naar Stephen Fry nu. Hij gebruikte ook een woord dat ook veel buitenlanders helaas wel kennen, namelijk dit. <coughs> yep, there it goes. And um, so, godverdomme, uh, godverdomme. Ja kon je op wachten natuurlijk. Het deed mij ook denken aan een andere wereldberoemd persoon in 2009. Daar is hij, Maar hij moet nog even een oude rekening vereffenen. Nou, let op. I heard you were criticizing my Twitter. Huh? What is that What is that about? Ja, Lance Armstrong. Die kwam er lekker uit. Ja, die kwam er goed uit. Nou, dat komt ook. Dat uh, deed tegen Mark Smeets. Hè. Uh, Armstrong heeft dat woord waarschijnlijk geleerd van zijn ex Danielle Overgaag, die wij uh, o, ja. ook een beetje shownieuws, ja. uh, nu beter kennen als uh, Danielle Oerlemans. Erg lang geleden. Maar we begonnen met de mooie Nederlandse woorden van Steven Fry. Mocht u het niet gezien hebben gisteren, kijk het terug, want het is echt de moeite waard. Er kwam eigenlijk maar één negatieve tweet voorbij en die was van ene Rob Duin en die schreef Stephen Fry bij Adriaan van Dis veel tekort. Dan, uh, aandacht voor een bijzonder kort geding woensdag... waarover ik gisteren in de krant las. De 77 jarige gepensioneerd advocaat Frank Bakker uit Amsterdam... sleept zijn eigen burgemeester voor de rechter. Hij voelt zich namelijk onveilig op straat... door de fietsers die zich niet aan de regels houden. Hij wil burgemeester van Aartsen dwingen... om de politie opdracht te geven fietsers strenger te controleren. In de tussentijd roept hij die fietspiraten... op zijn geheel eigen wijze tot de orde. Hé, hey, mevrouw, je rijdt zo rood? Hé, hey, waarom rijd je op de stoep? Waarom rijd je op de stoep? Hallo! Hey! Flapdrol! Ja, flapdrol is eigenlijk een prachtig scheldwoord, hè? Eigenlijk is het gewoon lekker agressiebot vieren. Ja, is het ook. Maar hij had ook kloot zou kunnen zeggen of lul... en dat ja. klinkt toch allemaal wat harder. Uh, flapdrol, mevrouw Verbeet, wat vindt u van het woord flapdrol? Flapdrol? Ja, ja dat is een mooi woord. Dat ja? heb ik wel eens uh, te laat gehoord, maar wel gehoord, ja. ook in de Kamer. Voorzitter, ik ben inmiddels ook voor flapdrol uitgestoten. Mag mag dat ook. Nee, nee, nee. Dat heb <laughs> ik allemaal niet gehoord. Ja, maar dus... ik wel. Ja, het, het schijnt zelf drie keer gezegd te zijn. Maar, het was, nee, maar echt niet in de microfoon. Nee. En de akoestiek is daar heel bijzonder. Had u het echt niet gehoord? Nee, ik had het nee? echt niet gehoord. Nee, nee, nee. Nou, het werd echt op tv niet. herhaald en daar werd het flink opgetrokken. Ja. Dat, uh, het was uh, Jan Marijnis, hè, die minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking. Ja, in de bankjes. Hè, dus ja, niet in de bankjes. In de achterin ook microfoon. nog. Ja. Hij zat het ja. achterin. Ja. Ja. Hè. Ja, uh, schijnt, hij schijnt het zelf drie keer gezegd te hebben. En als, als u het wel had gehoord, had u dan ingegeven trouwens. Als het deel uitmaakt van het debat, dan ja. had ik wel gezegd dat ik dat niet goed vind. Want eigenlijk moet hij dat dan tegen de voorzitter zeggen, Ja. Hij spreekt via de voorzitter, dus dan had hij mij een flaprol gedaan. Ja, flaprol. Dat flapdrol. zou ik niet geaccepteerd nee, hebben. Nee, nee, snap ik. Ja kijk heel streng nu ja <laughs> moet ook maar ja. nou goed het woord flapdrol uh, etymologisch komt het eigenlijk uh, is het eigenlijk een vrouwelijk woord het was vroeger een scheldwoord voor vrouwen ja. en dan uh, dat mag weer wel op negen ja ja ja maar ik, let op het was dus vroeger een uh, scheldwoord voor uh, prostituees voor vrouwen en later konden uh, kon mannen ook flapdrollen zijn maar dan waren het vaak een beetje sukkelachtige nou, ja. uh, personen nou is het toch nog een beetje vrouwendag ja koen dus was dus een echte uh, flapdrol de fietspiraten in onze hoofdstad zijn Amsterdamse flapdrollen en zo is de flapdrol weer thuis want het komt ook oorspronkelijk uit Amsterdam. Dan heb ik nog een etje. En dat, gaat, uh, dat is uh, de persoonlijke tweet aan een persoon of instelling. En vandaag gaat het naar een persoon. Te weten, Ralf Hamers van de ING, de topman... Ja. die 50% salarisverhoging kreeg. Het etje luidt. Het adje luid. ING underscore Ralf Hamers. 1 miljoen aan salaris erbij, maar uw krediet bent u kwijt. Ja, ja. Spitsvondig. Dank je wel, uh, Lennart. En uh, tot de volgende keer. De tease gaan wij doen. Straks om tien voor half twaalf spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag twintig. En die vraag luidt... Welke stad krijgt in navolging van Parijs, Amsterdam en Londen een nachtburgemeester? Dit is de hint. Ja, dat hoort u allemaal over een klein uur. En nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. Radio 1. Het internationale Rode Kruis heeft de hulp aan de Syrische rebellen oost Oost-Ghouta-Hervat. Volgens een woordvoerder trekt een konvooi van 13 trucks... langs diverse plaatsen in de regio en is het er nu betrekkelijk veilig. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt... dat er vannacht geen luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Het bezoek van een Turkse oud-minister morgen aan een moskee in Deventer gaat niet door. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Den Haag en Ankara tot de conclusie zijn gekomen... dat een bezoek op dit moment niet passend is. De Turkse politica zou in Deventer spreken op een bijeenkomst met vrouwen. De Belgische rapper Damso gaat niet het WK-lied voor de Rode Duivels maken. Dat is het gevolg van de toenemende druk uit de Belgische politiek... van voetbalclubs en van sponsors. Ze vinden de teksten van de rapper grof en vrouw onvriendelijk. De Zuid-Koreaanse badmintonner Chung Jae-sung is op 35-jarige leeftijd overleden. Chung won bij de Olympische Spelen van 2012 brons in het herendubbelspel. Begin dit jaar droeg hij de fakkel voor de Olympische Winterspelen. Volgens Zuid-Koreaanse media is Chung overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Hoe is het op de weg, Jolanda van der Velde? Wel, het rijdt bijna overal prima door. Alleen uh, zie ik nu wat vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld, bijna 10 minuten. En bij het spoor heb je ook wat uh, vertraging. Dat komt door een seinstoring. Daardoor geen treinen tussen Deuren en Horst Zevenum. Hou rekening met een uur of meer dan een uur vertraging. Karl-Johan de Zwart. SPRAAKMAKERS het tweede uur van Spraakmakers met aan tafel. Spraakmaker Gerdy Verbeet nog steeds. En inmiddels aangeschoven is historicus en publicist Bas Kromhout. En met hem praten we zo meteen over de situatie in Zuid-Afrika. Mevrouw Verbeet is net teruggekeerd ja. uit dat land. Hè. Ja, daar ja, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst een nieuwsupdate via de NOS. Mensen met diabetes type 2 kunnen voor een groot deel van hun ziekteverschijnselen afkomen door hun leefstijl te veranderen. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van het programma Keer Diabetes 2 om. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer goed regelen. Medisch eindverantwoordelijke van het project is Nieke van der Zijl. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het programma mensen van hun medicijnen afhelpen? Nou, wat wij doen is dat we mensen gedurende een half jaar... intensief begeleiden naar een nieuwe leefstijl. En daarbij hebben we aandacht voor hun voeding. Het bewegen wat ze doen. Het slapen. Het slaappatroon heeft ook invloed op je glucose metabolisme en stress. En in dat half jaar leren we hun eens naar een andere leefstijl. En daarbij zien we dat ze al vrij snel hun medicatie kunnen gaan afbouwen. En zelfs 40% is na een jaar nog steeds gestopt met de medicatie. Ja, en wat is, wat is daarin anders? Want je zou zeggen... Uh, nou ja, het klinkt best voor de hand liggend eigenlijk. Wat is er anders dan, een, dan de oudere aanpak? Ja, we zijn natuurlijk wel gewend om mensen als ze diabetes krijgen... te informeren over gezonde voeding ja. en gezonde leefstijl. Uh, en we zien toch dat... De adviezen die wij nu geven, echt meer kijken naar wat is nou specifiek geschikt voor iemand met diabetes. Dus een boterham is natuurlijk een gezond product. Alleen voor iemand met diabetes bevat het eigenlijk te veel koolhydraten... waardoor je je lijf te veel belast en je bloedsuiker omhoog gaat. Uh -huh. Dus onze adviezen zijn echt specifiek gericht op mensen met diabetes. En uh, we maken daarbij gebruik van een groepsprogramma. Dus we hebben mensen in een groep van 20 mensen... We zien ze vijf keer, vijf dagen in een half jaar. Dus een intensief programma. Ja. Ze vormen online een community, waardoor ze elkaar ook erg kunnen stimuleren en motiveren. En we leggen ook heel goed uit, wat gebeurt er nou in je lichaam? Als je zelf begrijpt wat er gebeurt, dan kan je het ook beter toepassen. Ja, door je leefstijl aan te passen. En dan is het ook makkelijker ja. om je leefstijl aan te passen, kan ik me voorstellen. Ja. als je Ja, bewust we bent. we merken dat mensen echt uh, op hele korte termijn al positieve effecten ervaren. Dus ze gaan zich beter ja. voelen, ze mm -hmm. krijgen meer energie. Uh, nou ja, en toch, hè, mensen zeggen vaak, uh, als je minder medicijnen kan gaan gebruiken, dat is natuurlijk een enorme motivator. Het ja. project wordt ook uitgebreid. Hè? Uh, waar kunnen mensen straks ook het programma volgen? Verder nog dan? Ja, we zitten nu op zes locaties in Nederland. Ja. Uh, we hebben een goede samenwerking met het PGZ. En we zijn in gesprek met andere zorgverzekeraars... zodat het voor iedereen beschikbaar komt. Rotterdam, uh, de gemeente Rotterdam is ook heel actief betrokken. Daar gaan we nu een groot programma stort, uh, starten. Ja. Uh, dus het, ja, het rolt zich steeds verder uit. Ja, is het, een, uh, is het ook een heel goedkoop programma om te volgen? Ik bedoel, je leefstijl veranderen. Ja, dat, je moet andere boodschappen misschien gaan doen. Maar het, bedoel, de medicatie gaat een minder prominente rol spelen, kan ik me voorstellen. Dus. Ja, precies. En het is natuurlijk wel een verschil. Hè? De medicatie, dat ziet u natuurlijk met name de zorgverzekeraar. Uh, terwijl de deelnemer zelf, die moet anders de boodschappen gaan doen... Ja. Uh, op de lange termijn zien we dat mensen minder complicaties van hun diabetes krijgen. Dus dat er minder hart- en vaatziekten ontstaan. Problemen met de ogen en de nieren. Dus op uh, de lange termijn is dat echt gunstig. Uh, we zijn het heel bewust ervan dat het voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dus ook mensen met een kleine portemonnee. Daarvoor geven we specifiek adviezen hoe zij ook hun boodschappen kunnen doen. Want ja. uh, we uh, vragen toch mensen om meer groenten te gaan eten en hun voedingspatroon aan te passen. Ja. Dus het is eigenlijk ook goed nieuws voor de zorgverzekeraars. Ja, zeker. Ja. Hartelijk dank, Nieke van der Zijl. Graag gedaan. Twee gemeenten. Brielle en Westervoort. Ik ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. 4 te maken valt er wat te kiezen. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Dit is stemmenslag. Ja, kom maar naar beneden en sla je slag. Hoe vergaat het de twee teams in Brielle en Westervoort? Martijn Grimius van team Westervoort. Ja, nog minder dan twee weken. Het komt toch echt nu. Uh, het komt eraan in ras tempo, 21 ja. maart. Uh, zijn die gemeenteraadsverkiezingen al Talk of the Town in Westervoort? Uh, gisteravond was er een debat en de vonken vlogen er nog niet echt vanaf, ook kan ik je vertellen. Maar goed, we hebben nog even, vandaag gaan wij hier in Westervoort onze slogan breed aan de man brengen. Een echte Westervoorder Stemt, dat is onze slogan En uh, ja, dat sluit ook heel mooi aan bij onze dagelijkse tip. De tip van Wenda. Anne van der Veen. Ja, Wenda is dus Wenda Lindhorst en zij weet alles over hoe je mensen ge iets gedaan krijgt van hen iets gedaan krijgt wat ze eigenlijk niet willen. En dit, we pakken twee tips in één vandaag. De ene is, laat zien dat het een schaars goed is. Hè? Dat je maar eens in de vier jaar kan stemmen. Dus dat heeft ze goed gedaan. En de tweede tip was van haar... Zorg dat mensen een gemeenschapsgevoel. Dat ze ergens bij willen horen. Nou ja, en de slogan is. Die moet je misschien even vertellen Martijn. Een echte Westervoorde stem. Dus dat gaat helemaal op ja, het hart van de Westervoorde. Proberen we daar mee te raken. Ja, Die slogan die gaan we breed uitmeten vandaag. Uh, op een billboard. Dat is uh, ongeveer 2 bij 5 meter. Aan uh, de voet van uh, de brug van uh, Westervoort. Staat die. Daar zijn we nu ook. En die gaan we zo meteen officieel onthullen. Maar we hebben daar ook een jingle bij gemaakt. Een, een, een stukje vormgeving voor op de radio. Uh, Arjen Koenen. Dat is de plaatselijke bakker hier, Die wil graag ook een zangcarrière. Die heeft daarvoor de hulp ingeroepen van Emiel Hartkamp. Dat is weer de grote man achter Frans Bouwer. Marianne Weber heeft 8 miljoen platen verkocht. Die, de, die do, zijn in de studio ingedoken om een single op te nemen. 20 april wordt die eerste single van Arjan Koenen gepresenteerd. Uh, maar die heeft dus ook voor ons een jingle uh, ingesproken. En uh, luister even mee naar de making of: 1, 2, 3. Een echte Westen voor de stem. Een echte Westen voor de stem. Doe nog eens. Een echte Westen voor de stem. Stem. Nou, even over Westen voort, want uh, ja, dat kan hoger, hè, die opkomst. Uh, vind ik wel. Ja, zeker. Ik vind uh, uh, iedereen die niet stemt, is een verloren stem. Zonde. Zeker zonde. Een echte Westen voor de stem. Een echte beste voor de stem. Kom, kom je het veel ook om je heen tegen? Misschien maar bij de voetbalclub of ergens anders. Dat je met zoiets hebt van: Ja, pff, ik weet niet hoor. Ja, zeker. Met name bij de jongeren denk ik dat daar nog heel veel winst uh, ja, te behalen valt om daar uh, extra stemmers mee ja, uh, te krijgen. We ja? moeten wel een beetje de boel omhoog krikken. We kunnen niet uh, brillen laten winnen. Nee, zeker niet. Uh, uh, ja. Uiteindelijk zie ik het als een wedstrijd en uh, ik wil altijd winnen. Ja, dus, uh, dus ik ga voor de hoogste opkomst een ik echte ga even een beste voor de stem erbij zetten. Jij moet deze vasthouden. Een echte beste voor de stem. Nog een keer. Een echte beste voor de stem. Oké, okay, die pakken we. Een echte beste voor de stem.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 Ja, fantastisch hoor. Daar staat hier het grote spandoek. Een echte te stemt op 21 maart. Uh, ja, er is geen ontkomen meer aan dat wij hier aanwezig zijn. Ja, de grote vraag is natuurlijk waarvoor moeten die Westervoorters nou naar de stembus? Een van de hete hangijzers is hier een uh, gevaarlijke kru kruising. Dat is uh, een paar honderd meter verderop. En daar staat nu ook Roy Heerkens. Ja Martijn, ik sta hier bij het winkelcentrum en het dorpsplein. En we staan naast het fietspad waar regelmatig ongelukken gebeuren. En bij mij staat Monique Abbing van D66. Fractievoorzitter en lijsttrekker van de komende verkiezingen hier in Westervoort. Ja, en de belangrijkste vraag is, hoe komt het dat hier zo vaak ongelukken plaatsvinden? Nou, Een aantal jaren geleden, ik denk zo'n medio 2012 is het fietspad hier verlegd in verband met de aanleg van het station. Maar toen die weg er eenmaal lag... zien we gewoon dat er regelmatig ongevallen gebeuren. En het heeft te maken dat het een dubbelzijdig fietspad is. Dus ze komen van alle twee de richtingen uit. Een doorgaande snel uh, snelfietsroute. Dus ze komen met name tijdens de spits. Dus morgens vroeg en s'avonds laat veel fietsers langs. En bronfietsers en scooters. Ja. En we zien dat er een... Uh, ja, de, het is een t splitsing Dus er komen ook veel auto's door. Het is een doorgaande weg. Ja. En een bus zoals je ziet. Dus het is uh, ja. een, eigenlijk een onveilige situatie. Je het die fietsen, Ja, zie... Kijk dan. Ja, ja. Ja, ja. Er staat inderdaad een auto. En er komen twee fietsers ja. achter die auto vandaan. En bijna een, een ongeluk. Ja, het is dat de fietsers nu opletten. En ja. remmen. Maar een scooter... Ja, die was er tegen aangereden. Nou, dat ging maar net goed uh, hier. Het ging niet goed bij Klaas. Klaas, uh, jij hebt keelkanker gehad, daarom uh, klink jij heest. Uh, jij bent aangereden hier en je lag behoorlijk in de kreukels. Het was verschrikkelijk. In het ziekenhuis bleek dat uh, de naast de enkel uit te komen... enkel op drie plaatsen gebroken is. Geen been gebroken en kuit gebroken. Dus twee uur later lag ik op de operatietafel. Veel pijn gehad? Heel veel pijn, echt. Nog nooit van mijn leven zoveel pijn gehad. Gaat u stemmen? Jazeker. Absoluut. En dan even kijken wat de, verschil, wat de partijen met het fietspad willen? Dat is voor mij absoluut een, een, een, een issue. Zeker, ja, absoluut. Dat is voor mij absoluut een issue. En ik denk voor vele Ja, Dan is er natuurlijk de vraag: kan hij terecht bij D66? Eigenlijk wordt er nu heel breed gekeken voor onderzoek van welke aanpassingen zijn er mogelijk. En die mogen zijn echt ingrijpend. Dus we gaan niet meer zoals we de afgelopen tijd hebben gedaan. fietspad iets omhoog leggen, eh, borden verplaatsen. Maar we willen echt nu kijken naar een ingrijpende situatie wat dat oplevert. Ja. Nou Klaas, D66 lijkt me een optie. Al zou ik de rest van het programma ook nog eventjes lezen. Ja Martijn, eh, jij staat niet bij een druk kruispunt. Maar nog wel altijd bij een eikpunt in Westervoort. Ja, zeker nu een eikpunt, uh, Royo. Want ja, als je nu Westervoort binnenkomt rijdt en is er geen ontkomen... aan, dan zie je dat enorme grote spandoek een echte Westervoort stemt. Uh, Anne, ja, wat, wat zijn eigenlijk nog meer hete hangijzers hier? Nou, we zullen eens het vragen. Hè? Even van baarsje van de, de SP. Waar los? Ja, uh, voor ons is het de hondenbelasting een oneerlijke inning ervan. En uh, daar willen we wat aan doen. Is dat wel een echt SP-thema? Je moet toch echt op iets boos zijn? Uh, het gaat om eerlijkheid. En eerlijk moet uh, iedereen moet betalen wat hij vervuilt. En niet meer als dat. Nou, dat speelt hier en bij het CDA. Is dat ook de hondenbelasting? Nee, voor het CDA is het niet de hondenbelasting. Voor het CDA was vier jaar geleden de zelfstandigheid belangrijk. En dat blijft voor ons echt het belangrijkste punt. Westvoort zelfstandig. We kunnen ons prima hier redden. Ja, jullie willen op jullie zelf blijven. Ja, we willen op onszelf blijven, bestuurlijk. We maken natuurlijk gebruik van andere, van andere samenwerksverbanden... maar we willen bestuurlijk echt heel graag zelfstandig blijven. Ja, en het sloken van het CDA is 100% lokaal... en dat sluit weer heel mooi aan bij datgene waar we het maandag over gaan hebben... met onder andere ook het team in Brielen. Marielle Beers, jij bent daar en veel lokale partijen daar bij jullie? Nou, ik kijk gewoon uit nu op lijst 5, IBGB, oftewel inwonersbelang gemeente Brielen. En dat is een partij die eigenlijk nog maar een paar maanden bestaat, maar die, als het aan de landelijke peilingen ligt in ieder geval, hier hoge hoge kan gaan gooien. Nou, ik ben heel benieuwd. Hier is geen enkele lokale partij, maar wat ik al zei, dus het CDA die probeert zich een beetje als een lokale partij te profileren. Daar horen we maandag veel meer over, maar Carol Johan, je weet het hè? Ja, ja, ja. Zou dat dan ook echt Westervoorts dialect zijn, want we horen? Het klinkt een beetje Amsterdams eigenlijk. Ja, een echte Westervoorter stem, mevrouw Verbeet. Nou proberen wij de, in de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen. Nou ja, we hebben er twee gemeenten uitgepakt waar de opkomst uh, bepaald niet hoog is en we proberen die op te krikken. Dat is echt wel inzoomen op de gemeente zelf. Uh, vanmiddag is op deze zender natuurlijk het lijsttrekkersdebat. Hè, in, de, in de aanloop naar die ja. gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Dat is dan weer meer. Ja, dat zijn de, de grote kopstukken, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe vindt u dat uh, de media aandacht besteden in de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen? Wordt u als, uh, en ik spreek u even aan als consument, goed voorbereid? Nou ja, ik, ik luister veel radio, ja. dus dan gaat het een, een beetje over. Maar de topics waar de gemeente nu echt over gaat... bijvoorbeeld over de zorg, hè? Uh, de, de wet maatschappelijke ondersteuning... wordt door gemeente uitgevoerd, jeugdbeleid wordt door, door gemeente ja. uitgevoerd. Daar kan het, wat mij betreft niet genoeg over gaan. En, maar ik vind ook die verkeersveiligheid, zeker voor ouderen... Uh, die meneer die ook dan op zo'n fietspad uh, ja. omvergereden wordt... daar heb je hartstikke lang last... Van. Dus ik vind gemeentepolitiek buitengewoon belangrijk. Ja, die is belangrijk, maar is er ook genoeg aandacht voor? Want het ja. gaat toch ook veel over Thierry Baudet... Ja, en het toch... wordt, ik vind het wel af en toe gekaapt worden... door de landelijke politiek. Gisteren ging, zou het dan ja. ook moeten gaan over... Uh, ook in het, in het Nieuws-PV dacht ik dat ik naar luisterde. Nou, binnen no time ging het weer alleen maar of, over het uh, ja. gedoe... tussen Baudet en Pechtold. Dan denk ik, ja jongens, komt nou. Ja. Stop daar nou mee. Zullen wij naar Zuid-Afrika gaan? Ja, graag. Althans, uh, u bent net terug uit dat land. Ja. Uh, en u wil het er graag over hebben. Want uh, ja, het gaat daar deze dagen vooral over landonteigening. Ja, het gaat over corruptie natuurlijk. Hè. Ja. Dat is natuurlijk de reden dat Suma, Suma weg is... Uh, weg is. En uh, mensen zijn natuurlijk allemaal ook wel een beetje sceptisch... van wat gaat nou de nieuwe regering doen, hoe is die samenstelling. En uh, ja, er is een grote zorg over uh, de landontreigening. Dat is natuurlijk een verkiezingspunt mm -hmm. ook geweest. Ja. En, uh, Vorige week nam het parlement uh, ja. met grote meerderheid een voorstel aan... om boeren land af te nemen, en uh, dat heeft onrust veroorzaakt? Onrust veroorzaakt en wat mij vooral uh, bezighoudt en ik, ik heb niet alle kranten natuurlijk uh, voortdurend gelezen, maar is dat volgens mij de, de informatie daarover niet ja. precies genoeg is. Want als ik uh, de gids waar ik dan eergisteren gisteren mee op stap was, uh, goed begrepen heb, dan gaat het om land wat men niet gebruikt. Dus braakliggend land, wat men eigenlijk om ja. speculatieve redenen uh, uh, koopt. En dan krijg je toch een beetje dezelfde situatie die we hier met kraken hadden. Hè? Mm -hmm. Kun je nou huizen leeg laten staan? En we hebben ja. De grondpolitiek ooit een keer een kabinet op zien vallen. Hè? Ja. Uh, dus grond en wat je daarmee doet. En of je dat, dat een kleine groep mensen. en meestal ook vaak witte mensen. hoewel het natuurlijk ook uh, hele rijke zwarte uh, koningen zijn. die mm -hmm. ook heel veel grond hebben. Ja. Maar dat goed, is... dat het, beeld, uh, het beeld. En, en, ja. en, en ja. Daar, ga, daar gaan we het over hebben. Over werkelijkheid versus beeld. En de man die u hoort uh, zijn keel schrapen en mee hummen. is Bas ja. Komhout. Ja, historicus in ja. Zuid-Afrika ja. kennen. En die ja. hebben we uitgenodigd. Nou ja, om een beetje reëel licht op uh, deze zaak te werpen. Wat, wat, wat is werkelijkheid en wat is beeld? Dat is een beetje de vraag ook, toch? Ja. Want het gaat over landonteigening. Ja. En zoals mevrouw Verbeet zegt, het gaat over land dat niet gebruikt wordt. Dat, ja, dat, dat weten we nog niet. Dat is een beetje het punt. De wet die nu is aangenomen, of de, de, de motie die is aangenomen... die geeft eigenlijk opdracht aan een kleine commissie... om een voorstel te doen ja. tot wijziging van de grondwet. In de grondwet staat dat landonteigening alleen kan als daar vergoeding tegenover staat, als er staat dat vergoedt. En uh, de grondwet moet nu zo gewijzigd worden... dat die vergoeding niet meer no nodig is. Dat mensen dus uh, hun land kwijtraken zonder dat ze daar... Uh, voor gecompenseerd voor worden. Gecompenseerd worden. Uh, dat is een eerste stap naar iets wat we nog niet weten. Want ja, als die, uh, het opent een deur naar uh, op grotere schaal onteigenen dan, dan nu gebeurt... Uh, maar uh, hoe dat dan uiteindelijk uh, in zijn werk zal gaan. En welk land zal worden onteigend en van wie, dat staat nog totaal open. Uh, de indiener van de wet, uh, Julius Malemma van de Economic Freedom. Ja, vrij fighting, radicale club. Hè? Die is vrij radicaal. En die heeft inderdaad, uh, gisteren of eer gisteren gezegd van het gaat mij om het ongebruikte land. Uh, de mensen die nu boeren, die kunnen blijven boeren. Alleen het land is niet meer van hen. Hij wil eigenlijk het al het land nationaliseren. Ja. En dat je het voor een bepaalde periode kunt pachten? Ja, hij wil niet eens dat mensen daar, daar pacht voor hoeven te betalen. Eigenlijk moet de staat dat een soort van om niet ter beschikking stellen... Uh, zodat meer mensen daar gebruik van kunnen maken... en daar dus uh, een, ja. een bestaan zouden kunnen opbouwen, is het, is het idee. Uh, het ANC heeft deze motie gesteund... maar het is niet gezegd dat het ANC hetzelfde doel heeft met deze... Uh, uh, als, als, als Julius Malemma. Dus ja, als... Er de spelen, de spelen verschillende dus, krachten, de, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, en er is gewoon heel veel onduidelijkheid. Er is ook onduidelijkheid wat de president ervan ja. vindt. In hoeverre uh, is dit een koloniale vereffening? Nou, dat... Dat, dat, dat wordt gezegd. Dat, dat speelt ook mee. Er zijn eigenlijk twee dingen die eigenlijk een rol spelen. Dat is één, is zeg maar het oude communistisch ideaal dat het land moet toebehoren aan degene die het bewerkt. Mm -hmm. Dus de landarbeiders die nu vaak uh, uh, in dienst zijn van een, van een boer en uh, daar uh, vaak laag voor worden betaald. Die zouden eigenlijk zelf, uh, ja, zelf moeten kunnen beschikken over dat land. Een oud-ideaal, dat stond ook in de, in de Freedom Charter... van 1955, omschreven. Dat is de ene kant. Dat is een beetje waar, waar Malemma natuurlijk ook, ook op zit. Hè, mm -hmm. Het nationaliseren van alle grond. dus ook grond bijvoorbeeld die toebehoort aan... aan, uh, aan zwarte commerciële boeren. En er is ook het, het idee van... het is een soort historisch rechtzetten... Ja, van, van, van ja... Het rechtzetten van historisch onrecht. Het teruggeven wordt ook de restitution. Ja. Het teruggeven van, van witte grond aan zwarte. Dat is vooral ook een opvatting die bij witte boeren heerst, denk ik. En, uh, en vervolgens dat zij de angst hebben dat zij, nou ja, net als Zimbabwe, hè, Want daar ja. gaan de gedachten ook naar uit. Natuurlijk. Zij hebben het witte boer. In 200 van hun land vooral, gejaagd gaan worden letterlijk. Ja, dat, dat zij vooral. Uh, uh, degene zijn die hun land moeten afstaan. Dat, dat, dat, en dat is op zich ook niet zo gek... want er wordt veel, nee. veel gesproken over, over, over uh, uh, teruggaven... Over, uh, nou ja, over, over gelijkheid, ook economische gelijkheid... tussen, tussen blank en zwart. Uh, dus dat, die retoriek speelt ook mee. En hoe dat uiteindelijk concreet beslag zal gaan krijgen... dat weten we nog niet. Het enige wat we nu he? weten is ja. dat er een eerste stap is gezet... om dus op grotere snelheid, op grotere schaal uh, te kunnen ontevreden. Eigen en maar eigenlijk opgeraad. weet niemand dus hoe... en nou ja. uh, hoe dat er precies ook moet gaan uitzien uiteindelijk. Nee, maar dat werkt wel heel veel angst. Ja, paniek, ja, zelfs bij boeren. Ja, ja. ja. Mevrouw Verbeet, hoe nou, zou u de sfeer uh, in het land schetsen? U komt er dus net vandaan. Ja, nou die zorg. Want we, we hebben ook uh, op, op een boerderij uh, gelogeerd... waar wijn uh, geproduceerd wordt. Aha, heel fijn. Bij Stellenbosch? In de buurt van Stellenbosch. Okay. Want er was ook het woordfeest waar ik speciaal voor naartoe uh, gegaan ja. ben. Een festival rond literatuur. Mm -hmm. Maar um, ja, men maakt zich daar wel zorgen over. Aan de andere kant, de mensen die ik spreek, Zuid-Afrikanen... Uh, ook, wel ook bij het ANC horend, uh, die zeggen... ja, maar de wet geldt in zuid afrika echt een mooie grondwet... geldt voor iedereen. Mm. Dus als, um, als het geldt voor uh, het eigenaarschap van witte boeren van de grond... geldt het precies op dezelfde manier ook voor mm. de zwarte boeren. En, ja. uh, en ook voor koningen. He, maar dus, dat is dus lang niet dat, iedereen duidelijk. Nee, blijkbaar. dus dat vind ik ook wel een verantwoordelijkheid van de journalistiek dat men ook niet onnodig die angst uh, opjaagt mm -hmm. uh, voordat je weet uh, uh, hoe het uh, zal uitpakken. En uh, ja, ik heb zelf toch wel. Uh... Hoop, ja. dat men, uh, ook juist kijkend naar Zimbabwe... zal willen voorkomen dat diezelfde ja. economische paniek die daar is ontstaan... Ja. Nou heeft president uh, Ramaphosa ja, heeft ja. al wel aangegeven... Hè, de voedselvoorziening mag niet in gevaar komen. Precies, dat is vereist. economisch. Het, uh, het moet heel niet veel ontwrichtend mensen, gaan werken. Ja, heel ja. veel mensen verdienen hun geld ja. uh, in de landbouw, ook in de wijnbouw. Ja. Nederlandse, boeren, uh, nou, Nederlandse boeren, Nederlandse politici moet ik zeggen... trekken zich uh, het lot van die boeren aan. Thierry Baudet, daar is hij weer. Uh, wil dat Nederlandse de mogelijkheid geeft zich hier te vestigen. Uh, ook de PVV steunt die boeren. Ja, meneer Kromhout, is dat een. Uh, nou ja, een, een, wat voor signaal is dat eigenlijk? Ja, ik heb eigenlijk niet zo'n. Ik begrijp niet zo goed wat ze daarmee willen. Ik, ik, ik hoor nooit in Zuid-Afrika mensen zeggen... Dat ze, dat ze massaal naar Nederland willen emigreren. Dus dat, die kwestie speelt gewoon helemaal niet. Uh, Afrikaners voeden zich uh, uh, ja, onderdeel van het land. Dat zijn ze natuurlijk mm -hmm. ook. Uh, ze wonen er al, al even. Uh, en als men emigreert, dan trekt men vooral naar Australië. Dus het lijkt me eerlijk gezegd een non-issue om te zeggen... we moeten de grenzen openen voor Afrikaner-vluchtelingen. Ja. Want, want die zijn er gewoon niet. Um, maar is het inspelen op de angst bij witte boeren. die doodsbang zijn voor die grote zwarte massa in Zuid-Afrika? Ja, en het is blijkbaar. zit er nog een soort idee van. dat zijn eigenlijk nog steeds een soort Nederlanders. die horen bij ons. en die moeten we steunen. Uh -huh. En er zit ook een. Uh, ja, een ideologische boodschap achter, die je bijvoorbeeld bij Martin Bosma heel goed zag... in zijn boek, ja. Minderheid en eigen land... dat je eigenlijk zegt van wat nu in Zuid-Afrika gebeurt... dat staat ons allemaal te wachten. De hele westerse blanke beschaving zal uiteindelijk dan ondergaan... Uh, onder de druk van, van migratie en uh, andere culturen. Ja, maar die kant, uh, dat, is een, dat is een scenario, uh, daar ziet u niet zoveel in? Nee, dat, nee, dat, dat, zou, me, dat gaat te ver. <laughs> dat, gaat mij, dat gaat mij veel te ver. Ja. Uh, er wordt ook gesproken dat er een soort van, van uh, blanke genocide zou plaatsvinden. Ja, dat is echt onzin. Dat, dat, is, dat is onzin, dat, is... Dat, dat valt niet te, te onderbouwen. Maar het, is, ja, het speelt heel erg in op angsten die, die er altijd leefden... onder de blanke bevolking, eigenlijk al sinds de, ja. sinds de 17e eeuw eigenlijk al speelden. Want men is een minderheid daar in het land... En ja, men is altijd bang geweest om, uh, om, om weer verjaagd te worden... of uh, om de culturele eigenheid te verliezen. Ja. Uh, en, ja, en de apartheid zelf was eigenlijk gebouwd op die angst, ja. zou ik zeggen. Hartelijk dank, Bas Comhout, ja. voor uh, nou ja, deze nuance... en uh, dit licht op uh, Zuid-Afrika en uh, nou ja, wat zich daar allemaal afspeelt. En dat Heel gaat dan, dan vooral over de landonteigening. Je blijft nog even zitten, trouwens. Ja. We gaan naar het Fries Museum in Leeuwarden, een nieuwsupdate via de NOS. Dat heeft vannacht in New York een global fine art gewonnen. Directeur Chris Callens mocht hem in Amerika vannacht in ontvangst nemen. We zijn super trots dat we met het Fries Museum hier vanavond in New York, naast niet alleen de New Yorkse Musea als het Metropolitan Museum en het Guggenheim Museum, maar ook naast uh, verschillende grote andere musea in, uh, in de wereld, in Europa en daarbuiten, uh, een prijs hebben we mogen ontvangen. Ja, de prijs staat ook wel bekend als de Museum Oscar. Roeken van de Hoek, woordvoerder, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een goede omschrijving, de Museum Oscar? Uh, ja, ja, dat is wel een, een, een omschrijving die je uh, hierop kan toelaten. Ja. Ja. Ja. En heeft dat ook die impact voor het Fries Museum in Leeuwarden? Uh, uh, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik weet niet hoeveel je uh, kan verdienen met een Oscar, maar het is wel gewoon heel erg leuk om uh, zoiets te ontvangen. Oh, u denkt meteen die termen van geld. Nee, ik bedoel meer gewoon nou, ja, als... Nee, uh... dat, dat weet ik niet, maar dat, dat zit hier in ieder geval niet af vast. Maar het is wel gewoon heel prestigieus en uh, hartstikke leuk. Ja, u mocht niet mee, hè? <laughs> nee, nee, nee, ik mocht niet mee, nee. nee. Uh, maar uh, ik, ben, uh, ik zit hier heel goed. Ja, Hoe heeft u het beleefd? Uh, heeft u gekeken vannacht? Hoe, hoe volg je zoiets? Uh, nou, ik, ik werd wakker en uh, toen uh, zag ik het aan mijn telefoon. En, en toen... Ik je gebeld en uh, appjes en dat soort dingen. Ja, het Fries Museum kreeg deze prijs voor de expositie uh, Alma-Tadema. Klassieke verleiding. Dat was dus een hele succesvolle uh, tentoonstelling. Kunt u in 20 seconden uitleggen wat die tentoonstelling behelste? Uh, nou, het was uh, schilderij van uh, de kunstenaar Alma-Tadema. Geboren ja. hier uh, in Drongrijp, in Friesland. Uh, via Antwerpen in Londen beland... en daar eigenlijk uh, heel groot geworden in zijn tijd... met uh, beelden uit de klassieke oudheid. En in onze tentoonstelling hebben we een beetje uh, aangetoond... dat uh, hij uh, onze uh, kijk op de klassieke oudheid heeft bepaald. Ja. Dus dat ook uh, films zoals uh, The Gladiator... heel erg veel uh, van zijn werk hebben overgenomen. Kijk, en zie daar uh, de link naar Amerika dan. Dank u wel, directeur Chris Callens. Nee, dat was niet Chris Callens, dat was Roeken van der Hoek, moet ik zeggen. De woordvoerder van het Fries Museum in Leeuwarden. En geniet ervan, van deze mooie prijs. En vooral van de eer, en wie weet ook de financiële voordeeltjes die erbij komen kijken. Goed, goed dankjewel. Fijne dag.